Je hebt geen idee hoe graag ik deze zou draaien. Zonnentans. Wat ben ik toe aan een beetje zon, maar... Helaas, het is Rain Dance die een stuk populairder is momenteel in de Slam Fordy op Lucky nummer 13, Dave Thames. Meteen naar achteraan, de vrouw die net als Epstein een eiland bezit. Maar deze stukken leuker, wie het is, dat hoor je zo dadelijk in de nieuwste Slam 40. Met de 40 populairste tunes van deze week. Blijf erbij. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends the lovers need a part to starring. Like, wait, babe, let me ask you pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Great lights, giving you the red skin. You was in a bad mood for me stepped in. Though you checked out for we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend, the one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe. I'm a lecturer. Catch up with your boy, undress you. And let me tell you why I'm a blessing. So you want me in the mood, tryna to hide my feelings for you, don't wanna argue, not with you, tell me why you're so in denial, hold me close, don't tell me goodnight, are you down to get me, tell me when you're ready, I'm ready. We can get intimate, and we can get intimate, the shower when you're singing it, better than Beyonce, I like the sound of Beyonce, you know it's got a little ring to it, and really when I think of it. Growing up I didn't ever see marriages No weddings, no horse, no carriages I wanna do things different and change the narrative God knows you are wild child, beautiful child I need your help Looking like you come from the 90s by yourself My mum's 61 And her favorite line to tell her son is Sometimes she wished that she had a girl I want to take you back to a time, back to a trip You had that white wine that I never got to sip And dinner wasn't ruined cause you never got to pick I know that everybody tell me that I'm sick Cause so Nine brown eyes. ]],,SL <Sikhaí> Slam. 40 Twelve. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. We live in a crazy world. Caught up in a rock race. Concrete jungle life. Sometimes it matters.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 to a Het zit vol met dierenreferenties en het is geschreven door die rode dakduif Ed Sheeran. Zometeen een nieuwe track in de Slam4D waar ook een dier in voorkomt. Tenminste, de zanger lijkt te zingen I just want a capybara. Welke zanger wil er een capybara? Dat hoor je zo dadelijk in de Slam4D. Dit was Shakira voor de duidelijkheid die een eiland te koop heeft staan. Het is net zo'n eiland als Epstein, alleen een stukje gezelliger. Ook DiCaprio heeft zijn zo'n eiland: Johnny Depp, Eddie Murphy. Maar dat van Shakira, dat moet toch wel echt heel erg leuk zijn. Met uh, zo'n Hawaii-krans die je omkrijgt als je aankomt. En ze willen er uh, even kijken: 30 miljoen dollar voor al. Oh. 30 miljoen dollar, jongens. Even een kleine lening en dan heb je het eiland van Shakira. Je vriendenvakanties zullen nooit meer hetzelfde zijn. De Slam 40, zometeen die zanger die die Capybara wil hebben. Eerst nog Tyla nu. Dit is Chanel. Slam 40, L. We say love me, you're information now. They say love me, you're information now. They say love me, you're information now. They say love me, information now, they say love me, you're information now, say love me, information now. Turns out I had you turned out. What's my amount? Try me, come find out. One more time, stop trying generating my mind. I'm not a Put in some milk. Put in some They say, love me, you're permission now. They say, love me, you're permission now. They say, love me, you're permission now. They say, love me, you're permission now. They say, love me, you're permission now. I'm a big girl. dog, baby, and a dog, baby. Stuff make the train, pulling up, me just like crazy, man. Don't chase me. Say, so you want see me? Where you going take me? Put in some run kraakt de hete top 10. Het is soms bijna alsof die somber radio-DJ is geweest in een vorig leven. Elke track van hem klinkt zo lekker voor de radio. Dat kan je perfect volhullen als DJ. Ik wil bijna van die foute lasers erop Ja man, ja, let's go. Ja, goedemiddag. <laughs> Dit is die 12 to 12, daar had hij dat ook al op. Maar ik ga een andere draaien. Oh, ah, yeah, Ja, I know, I know. Maar deze is misschien nog wel lekkerder. Homewrecker... Weer. Ah, deze man, echt, ik hou van hem. Hij moet radio DJ geweest zijn. Het klinkt zo goed. Homebreaker nieuw op nummer 9. goedemiddag. Please welcome Taylor Swift. The Slam 40. Save up. I a bad habit.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 Taylor Swift is aan het zakken, nu al. En dat terwijl net de gigantisch virale videoclip uit is. Ik dacht, dat gaat er wel helpen. Maar je bent er langzaam klaar mee. Nu afgegleden naar nummer 7 in de Slam 40. Heb je die track nog kunnen spotten? Die zanger die een capybara wil? Nee, dat was die nieuwe van Samber. De hardste steiger, die ging zojuist van 23 naar nummer 9 toe. De track heet Homewrecker. En hij zingt dus dat hij een capybara wil. Ik een Doe dat nog een keer? I just wanna copy bear I just wanna bear be be Ah, dat wordt echt de nieuwste superster die somber. Geweldig zeg. Een beetje niveau Harry Styles misschien ooit. Harry Styles komt eraan in jouw slam voor die finale. Je computer klonk zo. Je tv zo. Het nieuws zo. I Je games zo. En je radio? Die klonk zo.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 Heerlijk, pap. Deze spaghetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mm, Toen we denken aan die vakantie in Italië. Of dat pleintje bij het knusse restaurantje onder de warme zon... met die ober. Oh. Nee, niet die ober. Zullen we deze zomer weer? Mwa, ik vind het hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. U rijdt de sportieve BMW i4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer...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 Bestel dus nu bij New York Pizza. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo wifi en TV start voor maar 26,75 per maand. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op Dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. Dereizen. Live your dreams. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd ik mijn autobooten los. Is iedereen oké? Okay? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat heeft echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer... krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. Yeah. D-reizen. Live your dreams. Little Mini.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 Op niet alleen sparen, maar ook busparen Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop, bloedcinezappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. papi. De Lulu. gek... Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met 1000 extra punten voor members. MediaMarkt. Als je extra goed van start wil gaan. Omdat de eerste klanten al in de rij staan. En de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt. Wow. Vraag dan het ING starterspakket aan. En begin met een boost. Nu de eerste zes maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl slash zakelijk. De kippie plank die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Ik ga stoppen met mijn bedrijf. Maar wil niet dat het een drama wordt. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het met de belastingen? En wat is het juiste moment? Weet wat je wel of niet moet regelen als je stopt. Met de checklist bedrijf stoppen op kvk.nl. Kvk, kvk. hou vast voor ondernemers.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 Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Nu bij Ikea, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% Ikea Family Korting op je Paks Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. Ikea, een wereld aan ideeën. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app... en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl. Al vijf, klein weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt vandaag, hier en daar een buitje, zo'n 8 tot 12 graden. Vannacht kans op een bui, morgen droger en dan uh, zo'n 12 graden ook klein verkeer krijg je van Flitsmeister. Eén vertraging op de A12 richting Arnhem. Tussen de Nederlandse grens en Duiven daar 15 minuten. Anu Hendricks. Met nu even van de hardste stijgers. Nummer 6 in de Slam 40. Dat is 9 plekken erbij voor Kelvin Harris... die een keer even iets heel nieuws probeert. Hij werkt samen met een rockband. Casabian. Yeah, I've done it before. Release the pressure. 9 erbij. Dus één van de hardste stijgers. Verder in de line-up onderweg naar die nieuwe... nummer 1 misschien wel Bruno Mars... Pink Panthers, Zara Larsen en ook Harry Styles komt eraan. Van dit moment. De slab de slam. The slam 40. 40. 40. 40. 40. Nummer 5. is deze week in première gegaan... voor een heel klein select groepje fans. En luisteraar Maike over de grenzen België was daarbij. Maaike die gaat ons alvast een tipje van de sluier geven. Een track die nog nooit iemand gehoord heeft... behalve Maike dus en Harry zelf. Maike vertel, welke track? Are you listening yet? En dat is een soort van... Of... Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar hij is zo precies aan het praten. Maar ik, ik zou het eerder zo een rap noemen. I don't know. Ik weet niet zo hoe ik het moet beschrijven. Het is zo echt, echt zo, niet zingen. Het is zo eerder zo als zeggen. Maar hij zegt het snel. De strofe zingt hij gewoon letterlijk. Is hij gewoon zo aan het praten, Wordt je hem alleen. En dan in het refrein zijn het weer zo die gelagde vocals. Oké. Okay. Sorry dat ik zo vaag moet zijn. Nee, ik swear. Uit. Het is zo, ja, ik weet niet. Je zult het wel zien. Aha, oké. Okay, nee, ja, nee, precies. Uh, het is ook moeilijk om uh, te praten over muziek. Volgens mij zei Bruce Springsteen dat ooit. Dat is ook geen sexy naam om aan te halen per se. Maar Bruce Springsteen zei, muziek is net als seks. Je moet er niet over praten, je moet het doen. Je moet het beleven. <laughs> Maaike, wat vet dat jij al hebt mogen genieten van het nieuwe album. Jordan Harry Styles op vijf. En Zara, eentje hoger. I'm outside. Number three, you stepped aside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Niet de beste parkeerplek, maar het is bijna VIP. Je staat heel dichtbij, Bruno. I Just Might is blijven staan ook nog eens op nummer 2. Dan hebben we nog maar één track te draaien in de Slamfordi... en dat is meteen de allergrootste van Nederland. Maar wie is het? We horen het zo na nog één keer een terugblik met I Run. De hardste stijger van Samber. Thomas Gray en Rumors, vier plekken eraf. Zeven. Ook Taylor Swift levert in en dat net nu ze de clip uit heeft van Open Light. Zes. De nieuwe Kelvin Harris en Kasabian, die is vet. Vijf. Harry Styles, Aperture deze week op nummer vijf. Twee plekken erbij voor die kolossale collab van Pink Panthers en Zara Larsen. Nooit eerder zo hoog? Turn the lights off, Justy en Jack Style. Three. Bruno Baby. Hey, we pakken hem gewoon door, kom maar. 1. Ja, ja. Dit is de nummer 1 in de Slam 40. Zoals de Fransen zeiden, we kwamen, we zagen, we overwonnen. De Franse vrienden van Offenbach, weer op één. to Aanvragen, streamen, jazemmen van alle tracks. Je hebt een geweldige lijst samengesteld die nu ten einde is. Maar jouw avond begint pas. Dus bereid je maar voor, maak je borsten nat. Ja, allebei, want dit wordt beuken, beuken, beuken. We hebben zometeen de nieuwe weekendmix door Martin Pieters. De snelste hitmix die je ooit gehoord hebt. Al je favorieten zitten erin. En daarna doen we de mixmarathon chart met de broedste bangers uit de clubs wereldwijd. En Raoul Schram die gaat een kaart inkoppen met een nieuwe Boom Room. De beste house en techno. Een hele fijne zaterdag nog. Hou je radio op Slam. Je hoeft echt nergens anders meer naartoe. En ik spreek je maandag weer in een nieuwe slam Ochtendshow. show. out. ciao, ciao. Een heel fijn weekend nog. En doe alles wat ik ook niet zou doen. Slam. For you. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola op.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 Hoe heb je die muur zo strak geschilderd? Ja, vakwerk hè? Met Sigma Perfect heb ik geen strepen. En het is ook geen stress. De muur en plafond ver voor een perfect en egaal eindresultaat. Daarom kies ik als vakschilder voor de vernieuwde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker. Een literpak. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl Allianz Direct Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl It's a summer holiday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 Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald. Omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken. En bespaar tot 35%. Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel... Drie Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersrookworst. deze week nergens goedkoper, 275 gram maar 1,69 Geslaagd, prijsje? Ja, zicht dat. Fans van Voordeel Aldi! Hij is terug, de nieuwe Honda Prelude. Ervaar het rijgedrag van een sportcoupé en de efficiëntie van Honda's veelgeprezen hybride technologie, gevormd door 75 jaar innovatie. Ontdek nu al onze modellen en profiteer van vernieuwde vanafprijzen en standaard 8 jaar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 Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij Toei heb je meer opties. En dus meer keuze binnen ieder budget. Boek je vakantie nog acht dagen met korting. Ga naar toei.nl, de Toei-app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Luisterde naar de Sharebox met 10 mozzarella sticks en 10 chicken McNuggets om te delen, kom hem lekker halen bij McDonald's. Nu, later en altijd als je waterschade aan je vloer hebt. Oh, weet je, hoe blij ik was met die vloer. Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op ASR.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Gesmolten.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 Goedemiddag, ik ben Kasper Kooi. Nederland heeft er weer een gouden medaille bij op de Olympische Spelen. Hij is voor schaatser Jorrit Beresma, die de snelste was op de massastart. Het is een tweede medaille in Milaan. De vrouwen moeten straks aan de bak in hun finale. Daarin vechten Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff voor een medaille. In een winkelcentrum in Arnhem is vanmiddag geschoten. Er waren veel mensen aan het shoppen toen het gebeurde, meldt Omroep Gelderland. Bij de beschitting is iemand gewond geraakt, maar het zou allemaal wel meevallen. Er is een verdachte opgepakt. Op Schiphol zijn vanochtend twee KLM-vliegtuigen tegen elkaar gebotst bij de gates. Het ene toestel wilde vertrekken, het andere kwam net aan. Wat er precies is misgegaan wordt onderzocht en ook de schade wordt nog bekeken. Er raakte niemand gewond, de vluchten van de passagiers zijn omgeboekt. En in het Oostenrijkse wintersportgebied Tirol wordt gewaarschuwd voor extreem lawinegevaar. Er is een bericht gestuurd naar alle telefoons in de regio. Daarin staat dat je alleen op de officiële pistes moet skiën... Gisteren kwamen vier mensen om het leven door lawines. Een Nederlander raakte zwaar gewond. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond begint droog, later regen. Ook vannacht nat en niet kouder dan 10 graden. Morgen weer regen, in de middag wordt het droger dan 9 tot 12 graden. En dat was het nieuws op Slem. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Looping.nl. PING PING PING Op jouw rekening Verkoop je auto snel Naar looping.nl Verkoop je auto snel En is nu naar looping.nl Prime Video biedt het best in entertainment Het einde van de wereld gaat door Met seizoen 2 van Fallout Een wereldwijd fenomeen Inbegrepen bij Prime Heard you about what to do in this situation. Kijk thuis het epische sluitstuk van het onvertelde verhaal van The Witches of Oz. Huur of koop? Wicked for good News. I'm taking you to see The Wizard. There's no going back. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist, behalve om te huren of kopen. Inhoud kan het vertenties bevatten. 18+. Plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. De hele nacht de slaap van je droom. Niet